Met het NOS de Amsterdamse politie heeft een verval op het geldtransportbedrijf Brinks. De Amsterdammer van 25 werd vorige maand gearresteerd en is een bekende van de politie. Volgens de politie is er het DNA van de verdachte gevonden. Ook is er een duidelijk spoor naar België. Bij de overval vorig jaar juni werden explosieven gebruikt en werd de politie beschoten met automatische wapens. Bij een achtervolging op de A2 richting het zuiden crashte een van de vluchtauto's, maar de overvallers wisten te ontkomen.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 In het Noordoosten een bui, verder droog en wat zon. Later meer bewolking, tegen de avond in het Zuidwesten wat regen. Het wordt vandaag 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Het is drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en 1 Brugge, 6 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor afgiet Bunschoten 7... en voor knopen Diemen 9... A7 richting Amsterdam voor Weide Wormer 5. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Zuid richting Den Haag... ...tussen Afrit Volendam en Knoppert de meer 14 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor Knoppert Oude Rijn 5. En voor Knoppert Lunetten ook 5. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 5. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld 5. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Geldermalsen 8 kilometer... A27 breda Gorcum voor de brug bij Gorcum. 6. A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven 6 kilometer. A28 Zolle richting Utrecht voor Leusten 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat het AZ Ajax nog steeds op 0-0 staat. FC Groningen Heracles 0 tegen 1. Ja, kijk, dat had nou ook weer niet gehoeven. VV VVV Finland tegen Feyenoord ook 0 tegen 1. Goed, en uh, voor de rest hebben we nog uh, regionaal en uh, uh, nieuws, en nieuws wat ons opviel in de kranten van afgelopen week. En je hebt lekker muziek uitgekozen, Albert Jan. Dacht ik. Het Volgende plaatje is er eentje daarvan een uh, voorbeeld. Dat is Falco en Ginny.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere? We moeten weg hier komen. Dein Lippenstift is verwischt. Du hast ihn gekauft, en ik heb het gezien. Toe veel rood op de wippen. Toen is het gezond. Check de En hier is de stand uh, 2-1 geworden voor OG. In de 53 minuut was een hoekschop voor OG van oh, de linkerkant. Oh, wow. Die bal die komt voor. En iemand uh, van OG raakt die bal aan. En dan voelen we dan protesteren ja, dat het hij niet erin was. Maar het scheidsrechter stond erbij. En die zegt ja, yes, hij zit er wel in. En zodoende is die stand hier in die wedstrijd. In de 53 minuut 2-1 voor OG. Die hadden zich niks vinden. Niemand werd zich vinden. Nog eens bij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 Get Zonder ging ik in de Maria Mena en all this time. Ja...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 Zijn werkgever claimt door die vrouw de miljoenen euro's, euro's, miljoenen euro's omzet mis te lopen. En de klant krijgt niet de kwaliteit waarvoor hij betaalt. Dus, Oké, okay, uh, vreemd bier. Geen vreemd bier op de tap. Geen vreemd bier op de tap. <lacht> ja. Ja. Nou ja, bier is bier toch? Hè? Ja, <lacht> zo, nee. denk, uh, zo denkt Guus er ook over. Hier is meters bier. <lacht>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 De hemel breekt ons open en dan gaat het hier keer. Het onderdelen, vlissenden, 30 meters meer. Het want is pompen of verzuipen, dat is de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. De liefde met volle vreugde zoekend, en komt nooit terug.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 Die jij het ook, uh, Albert-Jan, om de juiste koers te varen? Oh, oh, oh. Nee, daar gaan we geen geitjes over maken. Dat is niet leuk. Nee. nee, het gaat over bier. Ja, het gaat over bier, inderdaad. Guus Mel, hoort, het regent meters bier. Dat allemaal bij zondag in Kermelands. Het is acht uh, minuten voor uh, half vier. Ja, de tijd vliegt voorbij. Zo dadelijk om half vier hebben we de evenementagenda. Dus even kijken wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. Maar eerst weer de mooie muziek op de zondagmiddag bij CFM. Hier is Eric Clapton en Change the World. back reach the stars. One down for you. Shining. Love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 dan nog steeds uh, 2-1 voor, uh, voor O.G. En uh, Roemenal het moeilijk heeft in de tweede helft van de eerste helft. Roemenal was in de eerste helft heer en meester, maar heeft het nu moeilijker tegen O.G. Gezien dus ook uh, ja, uh, uh, het windvoordeel zeg maar, wat O.G. dus schuin over het veld heeft. Roemenal krijgt een vrij trap op de helft uh, van het middenveld uh, van O.G. Het is uh, Bart de uh, uh, Buur, die hier ook bijgekomen is, in plaats van uh, Sebastian Thomas. van neemt die vrij trap. Gaat hem dan schepen! En die schiet hem recht voor de keeper af. En uh, dat is uh, PGW. Hij had niets meer aan de buitenkant. Maar ja, dat is het, natuurlijk het proberen maar Met die wind natuurlijk. Want het is lastig met die wind. Want die gaat warrelen, die bal. in de rechterkant van het aan de bal. Paul van Wingen onderschept die bal even goed in zijn voeten. Krijgt er een tik op, zelfs benen, Maar uh, niks in de hand, Zet de Skyzetter. Maar hij wel uh, loopt even de trek. Toch gaat die bal uh, naar Bloemen toe. Via door een vrije trap uh, voor Paul van Wingen. Uh, die, die laat hem over aan uh, Markeus waarschijnlijk. Uh, nee, Paul uh, van Wingen dan gaat er zelf bij staan. en zal hem uh, gaan uh, nemen. In plaats van rustig. rust. moet kijken, wat die Engelspeler ziet geen moet actie maken. Om draaitjes stel heen. Moet hem nu gaan geven. geeft hem dan aan de rechterkant. Maar die Melvin weer te bereiken. Dat lukt niet. Dus meteen Wat er snel uitkomt aan de linkerkant van het veld, is het uh, De de is het, uh, een OG die nog steeds de bal zit. Plaatsen we dan goed in de midden. Dan moet het aan kerkman komen. Die kan die bal opkrachten. En dat is het gevaar geweken. Meteen is die bal weer naar buiten toe. Is het bal van de Plaatsen we aan de linkerkant van het Veld met Robert Janssen. En Janssen, naar uh, Ouk. Ouk. Ouk. Laat hem lopen naar Baiden. Waar die probeert dan ook weer te bereiken. Dat lukt denk ik niet. Dat betekent dat nog geen overnemen. Want middenveld uh, heeft nog geen bal bezit. Zit. Plaatsen dan diep naar voren. Is dat Paul Gelingen die er goed tussen komt? Een mooie schijnbeweging maakt. En nog is het geen uh, voordeel van nou, dat is zwarte Wiener die bal weer halen. Doet hem er ook. Laat hem achter de achterstandbeet langs. Maar het is ook okay idee wederom de bal kan oppikken. Of op het middenveld. Op de helft van, uh, van uh, Daar Komt hij wel voor. Is Dennis Schoes die hem goed weghaalt. Dennis Schoes uh, moet hem doortransporteren hem eigenlijk. Maar uh, uh, uh, naar voren. Toen, dat lukt niet. Dan is het Robert Janssen die die bal weer tot te oppikken krijgt. Teruggesteld. Moet hem dan weer aan de zijkant gaan plaatsen. Aan de linkerkant van hetzelfde. Dus het, het bij die Die heeft de bal aan de voet aan de linkerkant. Gaat kijken wat ik doen kan. Plaatsen dan uh, rustig rust het midden naar Markeus. Markeus in één keer door naar Kevin van der Zijs. Kevin van der Zijs in de cirkel. Plaatsen we terug naar Dennis Goest. Dennis Goest wordt hem door. transporteren. Aan de andere kant, hetzelfde is Rechterkant is het Melvin Jordaan. Die een schijnbeweging maakt. Krijgt de man voor. Ze maakt nog een schijnbeweging. Gaat er dan langs. Hoe het dan tikken. En die plaatsen dan verkeerd af. Op en beren. Betekent dat OG er weer bij kan komen. OG pakt die ballen op het middenveld. En de uh, linkerkant van het veld voor Plaatsen ze dan diep. En dan moet dan uh, Robert Jansenwijk. Komen, Robert en dan moet dat Paalvingen er een paar komen om te corrigeren. Doet dat er ook heel netjes heel beheerst. Blijft naar die bal kijken. En plaatsen dan rustig naar Barthwien. Barthowien meteen vrij. Ziet Markeus in het middenveld vrij staan. Die plaatsen meteen helemaal de linkerkant. Het zal naar Bydie. Maar die, die bal. Die gaat zo te hard door de wind en wordt meegenomen. En dat is genoeg aan. Komt de tweede wissel aan van, van, van uh, Robinsal. Het is uh, Paul John uh, die erin komt. En bij die uh, wordt eraf gehaald aan de linkerkant. Die worden bedankt voorzienste. En Paul John mag het uh, klusje in uh, de laatste uh, 20 minuten van het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 It means the end of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 De film. En die begint op woensdag om half acht en de entree is zeven uur.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 He is Matcom and begging.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 Ik sí.